Herman Vriend met het NOS Journaal. In Helmond heeft de politie verschillende mensen op die een demonstratie van de Nederlandse Volksunie wilden verstoren. Op de betoging van zo'n 25 mensen waren er zeker 200 tegendemonstranten afgekomen. Ze probeerden de wijk binnen te komen waar gedemonstreerd werd. De tegendemonstranten waren vooral buurtbewoners die het er niet mee eens waren dat de betoging in Helmond werd gehouden. De gemeente Helmond kon er gisteren een noodverordening af omdat de demonstraties van de nationalistische NVU erg gevoelig liggen.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 Het weer zonnig en warm. Middagtemperatuur 21 graden aan zee, tot 25 in het zuidoosten. Ook morgen en maandag mooi nazomerweer. Vanaf dinsdag meer bewolking, regelmatige buien en lagere temperaturen. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de randstad staan er files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Vianen en Nieuwegein 5 kilometer door werkzaamheden. A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwouder Rijndijk 3. Op de A27 Breda Utrecht. Tussen Noordloos en Lexmond 6 kilometer. Na een aanrijding is bij Lexmond de rechte reishoop dicht. Tot zover zo de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de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 Ik mijn collega Albert Javors Vos die dan de plaatjes zijn met thuis gekist. Dan denk je, zal ik hem draaien, zal ik hem niet draaien? En dan haalt hij hem weg en dan komt hij weer terug. Nou zo dadelijk gaan we gewoon horen. hoorde de zoekmachine aan het begin van uur 2 van Standsvoort op zaterdag met Madden. Voor Zandvoort en de regio. En nu twee hebben we uiteraard weer heel veel onderwerpen. Albertje. Ja, we gaan natuurlijk uh, straks weer live overschakelen naar het, naar het voetbal. Het eind van de eerste helft. SV Zandvoort op dus. We verlieten ze bij uh, een stand 0-0. Maar ik kan u vertellen dat het 1-0 is. Maar ik ga niet zeggen voor wie. Want dat, moet u, dat hoort hij dan wel om, uh, rond de klok van kwart over drie. Van onze eigen voetbalverslaggever Joop okay. van Nes. Uh, ja, we gaan straks nog bellen met uh, een van de exposanten van Kunstkracht 12. We gaan eens even kijken uh, hoe de sfeer is uh, in een van de ateliers. En uh, of het een beetje Bekijks is uh, Dat was het uh, eigenlijk voor dit jaar nog wat korte berichten Tussendoor, uh, genoeg reden om te blijven luisteren Houd u pen en papier bij de hand Want er zijn nog genoeg evenementen waar wellicht iets voor u Tussen zit, dus dan hebt u pen en papier En dan kunt u gelijk alles opschrijven En natuurlijk veel zomerse muziek Ja, dat dacht ik ook, en je hebt er weer eentje uitgekozen Albert Jan, wat was nou de twijfel aan deze plaat Ik wil het uh, toch wel even weten Nee, dat was even van... Uh, ik had een andere in mijn hoofd, maar die kon ik niet vinden, dus... Oké, okay, nou deze is ook deze goed, De Bueno Vista Social Club deze in Cuba. In la linda, que no Aquí puedo meter zo'n uh, dansende jonge man in de studio van uh, CFM. krijgt je Krijg er niet warm van, Willem? krijgt hij er niet warm van? Nee? Wij wel, wij wel. Ja, wij wel. Oh, die Willem. Oh, oh Willem. <laughs> <laughs> Geef nog even een showtje weg. <laughs> oh, de, de Bonavista Social Club. Snel over naar Joop Vnes uh, voor het voetbal. Joop. Ja, want we hebben nu de 43e minuut. En Zandvoort staat uh, 0 1 achter. Toen jullie naar het Werelduurs luisterden, toen... Uh, dat ze een fout lag aan de, aan de basis zou ik zo zeggen. Uh, en is de splits van uh, Operdoemste heeft die bal aangespeeld. Dat heeft een oortschrij uit. En het was gewoon heel simpel om die bal achter Boy uh, de Vet te schieten. En Sandfoot, die staat dus nu met.. Uh, 0-1 achter hem probeert alles te doen. Dat kan maar. De balcirculatie is het traag, Ze kunnen de, de bal nauwelijks in de ploeg houden. En daarnet was Daniel Arends. Helemaal alleen voor de keeper. En hij schiet er gewoon naast het doel. Ja, als je dat soort kansen er niet inschiet. Dan, dan ga je gewoon dan loop je achter de feiten aan. En dat moet natuurlijk niet. Sandman moet nu wel een beetje meer zelfvertrouwen krijgen. En, en dan gewoon proberen om toch maar eventjes die bal goed lekker te spelen. We dus zien hier een goede plaats. Arends naar, naar een mol. En die gaat 4- en 1 van de verdediger. Lokke doen zo over de zijlijn. De hoogte van het 16 meter gebied van uh, de gasten aan Zandvoort. Jan uh, Zonneveld gooit in naar Maurice Mol, Hanke achterlijn, probeert zijn man te passeren, dat doet hij altijd. Uh, hij heeft twee mannen om zich heen. dan nou, kijken of hij eruit komt. Uh, dat gebeurt niet. Dat gebeurt wel. Ja, ja, ja, hij vumelt zich er toch in langs. Dan komt er weer twee andere mensen tegen. Waardoor nu op het de bal heeft en heel rustig kan gaan uitverdedigen. Drie man uh, voorin van opgedoucht, vier man van Zandvoort achterin. En dat komt hij aansluiting. En dat is een slechte paas. Uh, Ronald Kalis, die kan die bal Onderscheppen en nu is Pas Lemmens die speelt daar. Even kijken, Jans van het veld aan. Nee, Patrick van der Oort. Van der Oort, aan de rechterkant van het veld. Bij Nijtsjonberg in de voeten. Maak een oog op de verdediger. En het Berg die ligt te papieren van de pijn op de grond. En het is natuurlijk weer heel ver van de Ducaal gedaan, dat zal je altijd zien. En de, de verzorger uh, van Zandvoort, die, Ron uh, die ziet ik allemaal niet eens. Oh, hij staat alweer op de Berg, dus het zal wel allemaal wel mee. Uh, met uh, met Nijtsjon. Ja, een beetje hinkpink. Maar goed, uh, Santen mag de is op gaan nemen en even kijken wie dat gaat doen. Ik denk Van de Oort. Hij staat nu achter de schijns. Dus ja, Pittrich aan de Oort staat, die bal nemen. Lach uh, de lucht van Santenvoort, wel voor het doel van, uh, van Opperdoes. Daar gaat hij wel komen, hoog in de doelmond. En het beste is, je kunt geen kracht zetten erachter en je gaat heel de achtlijn en je zit ook corner voor Zandvoort. Uh, voor Zandvoort aan de linkerkant van het veld en zo te zien gaat de Naasjeburger die ook nemen. Ik hoop dat hij nou een beetje beter die corners naar voren kan krijgen, want de laatste keren was dat allemaal zo wat laag. Allemaal zo een beetje op kniehoogte, daar heb je weinig aan. Er ligt de bal nu gereed en uh, zo meteen zullen we weer al die betonen van de spelers van Zandvoort in die 16 meter gebied van OppenDouche te zien zijn. Daar gaan ze komen. Daar gaat die bal ook komen. Loopt iemand tegenaan? Ja, dat wil hij wel tegenaan. Hij komt huizen, hoog over van de hoort. Hij stond eigenlijk een meter of drie voor het doel, maar hij krijgt het verkeerd. Hij krijgt een boog op zijn hoofd, niet op zijn voorhoofd. En daardoor gaat die bal omhoog en hij ging over het doel heen van opperdouche. Hebt, uh... Pardon. De keeper die, uh, maakt geen haast, want hij voelt natuurlijk dat het uh, enig moment rust kan zijn. En legt die bal nu cijfer neer op de 5-meterlijn uh, om die bal weer in het spel te gaan brengen. hij Palme. heel twee weg. Op de helft van Zandvoort, Bas Lemmens kopt hem weg. Uh, Morris Mol die kan hem overnemen. Mol naar Van der Hoort, Van der Hoort, uh, Mans weer in Mans naar Mol gaat over de zijlijn. Onzorgvuldig gespeeld. Uh, ja, dit, maar het is de laatste half uur zo'n beetje verzond. Het, is, het zijn niet zuiver genoeg. Uh, weinig, uh, ja, zit er eigenlijk in. laat ik het zo zeggen. Uh, het is allemaal net, het is net niet. Uh, nu weer over de zijlijn, opnieuw over de zijlijn door. Uh, Patrick van der Hoort. En uh, nog weer mag opnieuw genemen. Ik begrijp dat ik schijt zich niet afgelopen. Want er is bijna niks gebeurd. En, uh, en laat me spelen. Goed, mans. Maar van de oort, van de oort. Komt er niet bij, over de zijlijn geweest. Op de mag weer gaan gooien. Wat bedoel ik nou, dat is een, een, een baas in de diepte. Die te scherp is. Waardoor zijn uh, medespeler die bal gewoon niet op tijd kan halen. En die bal dan over de zijlijn gaat. Uh, op de douche. Gooien. Ook okay, nou, geen bal. Ja, het schrijft al de bal de eerste helft. Samvoort staat met wel 1 achter. En is zal uit een ander vaartje moeten tappen om deze wedstrijd de drie punten in eigen huis te houden. Oké, okay, dankjewel Joop. En straks voor de tweede helft komen we uiteraard weer bij je terug. SP Samvoort helaas op achterstand tegen Oppendoes. Tussenstand 0 tegen 1. En straks het vervolg van die wedstrijd. Een dansmuziek zo op deze uh, zaterdagmiddag. En het is warm als je gaat dansen. Oh, nee hè. Bij een air kan niet, Willem. Nee, dat begrijp ik. <laughs> maar goed, als je op de straat staat te dansen, dan uh, ga je toch uh, behoorlijk zweten, denk ik. Zo dadelijk gaan we naar de evenementenagenda. Maar eerst nog even een ander uh, kort bericht over Ja, luisteraars. Meestal staan we stil bij dit weekend en de komende activiteiten. Maar in dit geval wil ik graag nog even teruggaan naar afgelopen zaterdag 24 september. Want toen was er een uh, optreden van uh, Ruud Jansen in de krocht. Gitarist Paul Bakker, bassist Kees van Laarsen en drummer Charles Duff begeleiden de bekende pianist en zanger Ruud Jansen op een heel specifieke manier onder het motto: Music goes back to the living room. Het was namelijk een perfecte titel van en die de lading ook dekte, want het viertal speelde op onafvolgbare wijze heel veel muziek, onder andere van de Beatles en de Beach Boys. Helaas was de krocht matig bezet, jammer voor deze muzici die meer publiek verdienden, maar vooral jammer voor diegenen die dit optreden hebben gemist. Opvallend was ook de hoge kwaliteit van de stemmen van deze band, die zo goed en harmonieus op elkaar waren afgestemd, dat het een plezier was om naar te luisteren. Het werd een topoptreden dat zeker een herhaling verdient. Nou, ik zal het uh, zeker doorgeven aan, uh, aan Ruud. En ik hoop dat hij uh, in de toekomst dan ook iets, uh, de kaart in de voorverkoop gooit. Ja, door... ja dat zou wel schelen, denk ik. Dat bedoelt, voor mij wat doen we het vanuit de studio de voorverkoop. Maar deze, de, de, deze groep verdient op deze manier een veel groter publiek. Helemaal mee eens. De muziek gaat door bij CFM op deze zonnige zaterdagmiddag. 24 graden. Wat willen we daar nou nog meer? En we gaan weer dansen, zie ik. Ja, ja, met de, de volgende plaat van de Course. Hier is Ready or Not. En el universo negro, como el ébano más puro Is de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada, voy a detener el tiempo para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno Gritar dat te quiero, para que el mundo lo sepa, het somos uno del otro y jamás dat we Y aunque nadie zijn. En por we amor viviremos En dat universo cerrada voy a detener el tiempo para suspirar al lado de nuestro amor es eterno y volar volar tan lejos donde nadie nos obstruye el pensamiento volar volar sin miedo como palomas libres tan libres como el. Van Celia Cruz en Mark Anthony. En een lekkere salsa mixen op de zaterdagmiddag bij CFM. We zijn een beetje over tijd. Oh, ja. nou, gelukkig geen drie maanden. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Dat is goed. Maar daar komt hij aan. De evenementagenda. C -F -M. Voor Zandvoort en de regio. Wat kunnen we de komende dagen, in Zandvoort? Gaan doen. We nou, gaan we het hebben, horen. We hebben al een aantal onderwerpen voor dit weekend uh, besproken. Uh, twee dagen uh, kunstkracht 12. Open atelierroute door Zandvoort. En uh, u kunt een brochure halen bij de bzzz-halte en dan een, uw eigen route uitstippelen. En dat is nog tot zes uur vanavond en morgen ook weer vanaf half twee tot zes uur. We gaan straks nog even bellen met Marjan Rebel. Uh, even kijken uh, hoe, hoe het loopt en hoe het uh, gaat. Uh, wat hebben we? Garnalenpellen vanmiddag natuurlijk. De tweede voorronde van de uh, En dat, begint in, dat is op Thalassa op het strand en dat begint om vijf uur. Dus als u zin heeft in wat granatisch happen dan zou ik zeggen. Gaat u naar het strand, naar Thalassa om vijf uur. Of kwart of vijf, want dan zijn de eerste genalen natuurlijk gepeld. Hè. Die moeten er wel ergens zijn. Goed, vanavond kunt u ook dansen. Op de openbare dansavond. Danscentrum Rob Dolderman uh, uh, organiseert dat in de krocht. En dat is om 8 uur. En ik heb laatst ergens gelezen dat ze mannen zoeken. Mannen. mannen. Dus mannen, dus spreekt het u aan? Gaat u vanavond dan naar de openbare dansavond in de krocht om 8 uur. Uh, morgenmiddag hadden we het ook al over het gaat over Culture at the Beach. Dinnershow in uh, vijf jaar rond paviljoens. En ik kan u mededelen, we hebben een bericht binnengekregen. Uh, Johnny Krijkamp Junior kan helaas geen acte de présence geven, want hij moet hij heeft verplichtingen elders. Dat is jammer. En natuurlijk volgens de jazzliefhebbers, morgenmiddag Jazz in Zandvoort en niemand minder dan. Uh, een jazzlegende uh, zal daar achter de présence geven en wel uh, Scott Hamilton. Al decennia lang een van de meest toonaangevende saxofonisten ter wereld. Vertrok op 22-jarige leeftijd naar New York en stapte via Roy Eldridge op het wereldpodium. Heeft inmiddels talloze wereldwijd verkochte cd's op zijn naam staan. De kracht van Scott Hamilton is dat hij met zijn warme, toegankelijke sound ook een publiek aanspreekt dat niet direct in Zandvoort of in jazz, ge, Zandvoort geïnteresseerd is, in jazz geïnteresseerd ge, ge, ge, ge, ge is. Kijkt u veel meer informatie en kijk of u of u nog kaarten kan krijgen? www.jazzinzandvoort.nl Echt een aanrader. Uh, Jazz in en uh, voor de ouderen onder ons op de 11 oktober is er weer een bingo-middag voor de Ambo-leden in de Krocht en dat begint om half drie. En morgenmiddag open huis. bij het uh, Kennen met Dieren thuis. Oké, okay, ja, ja. Uh, van elf tot drie. We beginnen nu al over, dat heb ik op mijn lijstje staan. Oké, okay, ja, nee, is ook. Uh, nou, zal ik dat dan maar gelijk dan even ja, bij pakken? Goed, ja, is goed. Ik pak het er even gelijk bij. Zoek, zoek, zoek. Ben er bijna. Ja, want morgen, uh, open dag, hier zij het al in het Dierentehuis. Uh, kom langs uh, naar de open dag van het Dierentehuis Kennenbaland, Keesomstraat 5, de Zandvoort. Tussen 11 en 3 uur staan in een grote tent, veel kraampjes met info over dieren, hapjes en drankjes. Een dierenfotograaf, neem gerust uw eigen huisdier mee, Cadeauartikelen en nog veel meer. Tekenaar Paul van der Steen maakt een kunstwerkje aan de hand van een foto van uw dierbare Viervoeter. Er zijn demonstraties op het terrein en natuurlijk kunt u de dieren in het Dierentehuis Kennenbaland bezoeken en dan kijk je achter de schermen Nemen. Hartstikke leuk uh, om te doen. Echt een aanrader. Oké, okay, er is weer voldoende te doen de komende dagen hier in Zandvoorts. Embrace it Why the feel for the need to replace me You're on the runway track from the good I'm only painting paint a picture Tell it where we could be Yeah, like a heart in a dashway shooter You that gave it away You had it till you took it But I keep walking on Het ritme van Zandvoort ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. GFM Listen to with my girl too. Cameron's en destiny. Charlie's Angels come on. Come on. Question, tell me what you think about me. I'm my own I buy my own rings Only ring your belly when I'm feeling lonely When it's all over, please get up and leave Question, tell me how you feel about this Try to control me, boy, you get dismissed Pay my own car, and I pay my own bills Always 50-50 in relationships The shoes on my feet, I bought The clothes I'm wearing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 Dat was Destiny Style en Independent Women, een plaatje van alweer vele jaren geleden. Inmiddels kwart voor vier geworden hoogtijd om te gaan naar het voetbalveld van SV Zandvoort. De tweede helft van SV Zandvoort tegen Opendoes met Jan van Ja, het is hier ja, spannend. Het terug op de behoefte van Opendoes. Zandvoort die moet natuurlijk gelijk komen. En daarnet uh, een dot voor de kans van Chris Jorgen. Ingevallen voor Danilo Arendt. Uh, maar die, die bal ging gewoon voorlangs langs. Heel, toen was de, de kans helemaal verdwenen. Eerst was het uh, Maurice Molding net schamte met zijn hoofd. Ging ook niet erin. En toen die schuiver van uh, Chris Doolge die gewoon voorlangs ging. Twee stopt nu van Zandvoort. Alles van Zandvoort op twee of na. En Staat nu in het 16 meter gebied Elperdus. Uh, uh, John Keur, ook in de doelmond. Wordt uh, proberen weg te koppen. En het wordt een corner. Corner gekopt door uh, de middenverdediger van uh, Elperdus. Uh, nu mag Zandvoort op de rechterkant spel. Gaan nemen. En dat wordt uiteraard weer door Nijsje Berg gedaan. En de uh, luchtmacht van Zandvoort. verzamelt zich op het rand van de 6 meter gebied. Om te kijken of die bal erin gelopen kan worden. Nijsje Berg die, uh, geeft een teken, dan gaat iedereen lopen. Dan gaat die bal komen. Goede bal! Goede bal! Dat is wel eens! Een halve meter naast de paal. Heel erg jammer was bij bijna 1 1 geweest, maar die bal die rolde naast, het doel, naast het doel, dus, en Opperdus mag nu de bal gaan in het spel brengen, de keeper van de uh, Opperdus. Hij ja, staat tegen de zon in te spelen. Spelen ook met een ket op. Ja, misschien best wel zo verstandig natuurlijk. Het begint hier een ietsje ja, cooler te worden. Dan komt een luchtbriesje. Nou, en dat is misschien wat zo prettig voor de heren voetballers. Veruit uitval. Ja. Precies in de voeten van de uh, doos En die weten er al weg mee. Dus daarover klaart de bal in naar rechts. Uh, nu steeds op het doos En uh, balbezit. Uh, doorgebroken spelen daar. Uh, Ga er 16 meter gebied in. Komt hij er ook? Ja, hij komt er ook. Hij speelt de bal voor. En daar staat iemand van zijn eigen toevoer. Zowel Zandvoort. En daar is koel. Aanslag op de enkels, euh, Patrick euh, van der Hoort. Maar hebben we het gelukkig gemist. Want anders euh, had hij misschien wel in tweeën gelegen, die, zijn been. En is hij is nu bij de Mans, Mans naar euh, Nijtsenberg. Naar Aan de rechterkant staat het veld. Op de helft van een We wordt euh, weer Mans ingesteld. Probeer een man kwijt te raken. Dat lukt niet. En nu is Keur. keur. Lange bal. Nee, ja, breedleggen. Wil Nu aan de linkerkant van het veld. Zandvoort, uh, die druk voelt het op. Het zijn met 7-8 man. Zuisgaf voor het doel van uh, oppo En dan moet die bal een keertje gelukkig vallen. En dan gaat hij overal alles, iedereen heen. en ook over de achtlijn. oppo pakt mag mee op die bal vanaf de 5-meterlijn in het spel brengen. We hebben nu gespeeld. Even kijken. 13 minuten in de tweede helft was wel de 58ste minuut. Zandvoort uh, lijkt nog steeds uh, met 0-1 achter. En we gaan nu terug naar de studie, om straks weer bij het te kunnen komen. Dankjewel, Johan Vres. hoop op uh, betere berichten. Dat SVS-Holfer gaat scoren, natuurlijk. Hè? Daar wachten we op. Peres, ja, ja, ja, ja. ja. albert Ja, ja. Ja, mooi, mooi voorgesprek gehad. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, ik, heb, ik heb er even op de rug gelegd. Uh, uh, we gaan overschakelen naar Marjanne Rabel, een van de exposanten van Kunstkracht 12. Marjanne, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, hoe is Hello, het? Hallo Marjanne Hoe gaat het? Ja, het gaat eigenlijk best wel heel aardig, moet ik zeggen. Uh, niet veel mensen op straat, want die liggen letterlijk op hun rug. Op een uh, dekbedje, of waar dan ook. Of een bedje. Ja. Uh, wij konden natuurlijk nooit van tevoren bedenken... dat het uh, de heetste dag van het jaar zou worden hier, hè? Nee. Maar goed, de echte kunstliefhebbers... die weten de atelier's de, de, de natuurlijk wel te vinden. Ja, ik had uh, de eerste mensen, uh, vier mensen uit. Even kijken, uh, snel... Uit, uit, uit Dordrecht ja. en uh, die liepen ook echt met die uh, met die uh, in hun handen en die heb ik eerst een glas water gegeven, want het zweet liep van hun lijf af nou, en toen keken ze zo'n beetje rond en die hebben meteen een schilderij gekocht leuk! En uh, een half uurtje later kwam Joop van Nes binnen. En uh, toen verkocht ik nog een schilderij. En het loopt hier wel aardig door te keutelen, eerlijk gezegd. Maar dat komt ook door die Tweede Belse Dagen, hè? want die prijzen zijn natuurlijk hartstikke aantrekkelijk. Ja, oké, okay, goed, maar leuk. Leuk dat je ook al verkocht hebt. Uh, ja. Dus je hebt een hartstikke goede humeur als het goed is. Ja, als het goed is wel, ja. <laughs> en morgen ook nog een dag met het mooie weer te gaan, dus... Uh... Ja, morgen heb ik meestal, dat is uh, proefondervindelijk al, uh, al die jaren dat uh, die kunstroute is. Dan is uh, morgen tegen een uur of drie is het hier gewoon vol. Want dan is er wijn en er zijn uh, nootjes en weet ik veel wat voor opzart. Dus uh, dat vreten ze me weer dan zou ik maar zeggen. Oké, okay, uh, maar ik moet zeggen, wij hebben hier die brochure liggen van Kunstkracht 12, maar die zag, ik heb het al gezegd in de uitzending, maar ja. die zag er echt professioneel uit zeg Ja, dat is alle complimenten aan het bestuur en ook zeker aan uh, Wim Nederlof de, en uh, Patricia, ja dat is geweldig als ik dat zie jongen dat, uh... Want er zit een hele keurige nummering in, iedereen kan zijn route uitkiezen en, Ja, het is fantastisch geregeld, ik kan niet anders zeggen, complimenten en chapeau Oké, okay, nou, uh, tot hoe laat ga je vandaag nog uh, door? Nou, het is tot vijf uur, geloof ik. Ja, nou, dan. En ik vind het toch wel, wel aardig weer wat uh, trekjes rond mijn uh, smaakleren te krijgen. <laughs> <laughs> het zal wel, uh, ik denk dat ik daar nou gewoon sluit en dan morgen weer fris en fruit op en dan vanavond ook maar een beetje genieten. Uh, op een terrasje met een goed glas wijn om uh, deze mooie dag af te sluiten, zou ik maar zeggen. Oké, okay, nou ik hoop, uh, nou ja, jouw weekend kan eigenlijk al niet meer stuk. Maar ik hoop uh, dat je nog veel, uh, veel kijkers krijgt en uh, wellicht ook kopers. Ja, leuk. En uh, leuk dat je even de moeite hebt willen nemen om in de uitzending te komen. En uh, als er weer eens wat is, dan bellen we weer hè. Oké okay, Marianne, hartstikke bedankt. Veel voor succes. Hoi. Oh. Dankjewel Marianne Rebel. Nou, in ieder geval wat verkocht hè. Zo, ja. dat is helemaal goed. Hartstikke leuk. Lekker. En morgen gaat het gewoon weer door. En wij gaan ook zometeen gewoon weer door na 4 uur met Zalford op zaterdag. En de laatste plaat voor 4 is Chris Ria en On The Beach.